3 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Het onderzoek bij de vindplaats van de twee dode broertjes uit Zeist gaat voorlopig nog door. Niet alleen moet de identificatie van de lichamen worden afgerond, ook zal nog sporenonderzoek worden gedaan. De lichamen liggen nog bij de vindplaats bij het Amsterdam Rijnkanaal in Koten. Het sporenonderzoek moet duidelijkheid brengen over de toedracht van de dood van de jongens. Hoofdofficier van Justitie Bak noemt het onderzoek uitermate complex. Zo is nog niet duidelijk of de vader van Ruben en Julian... hen op de plek bij de afwateringsbuis heeft verborgen... of dat ze daar op een andere manier zijn terechtgekomen. De Algerijnse regering heeft twee kranten verboden een bericht te publiceren... over de gezondheidstoestand van president Bouteflika. De twee kranten wilden op basis van bronnen melden dat Bouteflika in coma ligt. De 76-jarige president kreeg eind vorige maand een beroerte... en werd opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Sindsdien is in Algerije bijna niets meer medegedeeld over zijn toestand... waardoor er volop wordt gespeculeerd. De twee kranten wilden twee pagina's wijden... aan de gezondheidstoestand van Bouteflika. Het ministerie van Communicatie eiste dat het onderwerp werd geschrapt... maar daar gaf de hoofdredacteur geen gehoor aan. Vervolgens heeft de Algerijnse overheid de twee kranten verboden te verschijnen.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 Het weer plaatselijk valt de regen of motregen en de temperatuur daalt tot een graad of negen. Overdag is het bewolkt en van tijd tot tijd valt de regen, meest in het zuidoosten. Het wordt 14 graden in het zuiden tot 19 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. again one day, lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again. Somewhere between heaven and hell A soul knows where it's been I want to feel my spirit lifted up And catch my breath again Lay me down in the river And wash this place away Lay me down like sand from a stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down, lay me down. Maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down. Maybe. I'll Down. Lay me down, maybe I'll be home again one day. Crosby en Nash, die klinken nog uh, prima op hun oude dag. Lay me down was dat. Uh, dit is uh, KRO's Nacht van het Goede Leven op Radio 1. En uh, het programma is uh, eigenlijk uh, van Ade, uh, Adeline van Lier. Uh, vannacht door Adeline van Lier, maar niet met Adeline van Lier... want die is een beetje grieperig en uh, heeft moeten afzeggen. Mijn naam is Jan Emaus en uh, in het komende uur... hebben we aardige dingen op stapel staan. Ik moet nog even melden dat uh, uh, de regisseuse van Hedenacht, Liz... Uh, een reservecontactlens in heeft. Er komt nu iets heel boeiends, waardoor ze alles dubbel ziet in 3D... Uh, waardoor ze ook denkt dat ik dit programma samen met mijn tweelingbroer presenteer. Ik moet alles ontkennen, lees. Um, wat gaan we nu doen? We gaan aandacht besteden aan uh, Goudmijn Radio van uh, de KRO. Stefan Stassen is met Goudmijn iedere vrijdag... om uh, twee uur s middags te beluisteren op Radio 5 Nostalgia. En daar presenteert hij samen met zijn trouwe assistent... Jacques van Aalst wekelijks een goudmijn aan verhalen van luisteraars... die opgenomen en gemonteerd zijn door Helene Hummelen. Een mooi verhaal nu op herhaling. Voor het eerst in je leven op een serieuze vliegvakantie met je zoontje van zes... en er dan achter komen dat je toch echt vliegangst hebt. Het levert een groot avontuur op. Deze week tekende razende reporter Helene Hummelen... het verhaal op van Paul Schrand en zijn zoontje Jimmy. De vriendin, nu ex-vriendin van Paul Schrand... heeft een vakantie georganiseerd, nu ongeveer tien jaar geleden. Ze gaan met z'n drieën twee weken naar Tunesië. Zijzelf, Paul, en zijn zoontje van zes, Jimmy... Paul en Jimmy vertellen over hun droomvakantie van toen. Het was een verrassing voor mij. Je gaat uh, naar een ver land als klein jongetje. en Dat is natuurlijk wel iets groots. Toen ik op Schiphol stond en het vliegtuig zag... Uh, toen bekroop mij wel een, uh, ja, een, een onbestemd gevoel. En, uh, later kwam ik er eigenlijk achter dat dat uh, ja, toch wel uh, een vliegangst was. En ik heb me eigenlijk maar op de, op de heenreis tweeënhalf uh, uur lang uh, alleen maar stil gezeten. Ik durfde ook bijna niet te bewegen en naar de wc te gaan. Ik vond het eigenlijk ook best leuk, ik zat en, de hele tijd naast het raam. Ik durfde ook uh, bijna niet uit het raampje te kijken. Zodat ik naar buiten kon kijken. Het was uh, op zich al niet, uh, niet echt prettig. Ik merkte gewoon dat er iets, iets was. Ja, hij was gespannen en ik weet nog dat ik tegen hem zei van... het uh, komt allemaal wel goed. De reis op zich ging goed, uh, het eten was goed. Er uh, was, uh, was niks aan de hand, maar... Ja, dus dat is toch wel een enorme spanning bij mij van binnen. Ik vond het alleen maar leuk. Op het moment dat wij in Tunesië waren geland... toen, toen viel die, die spanning volledig bij mij weg. En toen kon de vakantie in Tunesië beginnen. Ja, geweldig. Mooi land. Zo Soes zaten we in een hotel. En... Leuk hotel, een mooi zwembad. Ik weet dat ik heel vaak daar beneden spaghetti bolognese heb gegeten. Vlakbij het strand. Ben ik nog gebeten door een kwal. En toen uh, heb ik er een stukje tomaat op gedaan. En dat hielp ook. Hij was pas zes, Dus uh, ja, dat maakte allemaal nog wel uh, flink indruk. Hij zat ook uh, elke avond zat hij in de, in de kinderdisco. En uh, was hij aan het dansen. En uh, ik weet nog wel dat ik. Uh, voor mijn gevoel was alsof ik heel, heel de vloer voor me alleen had. En dat ik helemaal los. Ging. Dat vond hij prachtig. Ik herinner me ook dat ik. Uh... De Tunesisch muntgeld verzamelde. Hij had een, uh, een leren tasje om zijn nek... waar hij dus iedere keer, uh, als er klein geld over was, uh, dat, uh, dat erin stopte. En als ik even niks te doen had, ging ik die muntjes stellen... en dan ging ik mee spelen. Hij heeft op een uh, ezel gezeten, hij heeft op een paard gezeten... hij heeft op een kameel gezeten, allemaal in de Sahara. Ja, dat, uh, dat beviel zeker. Ja, dit was uh, voor mij voor het eerst dat ik zo'n uh, zo echte vakantie uh, meemaakte. En dan komt het moment dat ze teruggaan naar Nederland. Weer met het vliegtuig dat overigens op de startbaan door een aantal monteurs wordt onderzocht. Ja, nou schijnt dat uh, gebruikelijk te zijn, maar ik had toch het gevoel van... hier klopt iets niet. Nou, en uh, ja, mijn toenmalige vriendin die had zoiets van... er is niks aan de hand, en, uh, het is gewoon uh, standaard onderhoudswerk. Uh, binnen een kwartiertje zaten we gewoon uh, in dat vliegtuig. En Jimmy, mijn zoontje, die uh, zei nog van, uh, papa, als we nou neerstorten en in zee uh, vallen, dan uh, verdrinken we. Wat heb ik toen tegen mijn vader gezegd en dat deed hem niet veel goed? Nou, toen had ik het echt helemaal niet meer. Dus ik, uh, ik ben een beetje met mijn hoofd in mijn schoot gekropen. Ja, heel zitten, gespannen. Totdat op een gegeven moment ik uh, uh, trillingen voelde en ik, ho ik hoorde een hoop herrie. En uh, nou, ik wist gelijk, dit, dit zit niet goed, dit klopt niet. En inderdaad, eh, vlak daarna werd er dus omgeroepen dat, eh, dat het eh, vliegtuig eh, motorproblemen had. En dat ze dus eh, terug gingen keren naar eh, het vliegveld van Tunis. Mijn eh, toenmalige vriendin, die, eh, ja, die maakte zich eigenlijk niet zo zorgen. En eh, Jimmy, die eh, had het volgens mij niet eens door, want die zat alleen maar te ratelen en te ratelen. Volgens mij dacht ik wel gewoon van, het komt wel goed. Nee, dat was echt geen pretje. Dus uh, ik had op een gegeven moment ook zoiets van... Uh, oh, God, laat me alsjeblieft veilig landen. En zo ik weer terug in Nederland ben, dan, uh, dan zal ik de grond kussen. zodra ik er weer ben. Dan zal ik daarna nooit meer in een vliegtuig stappen. Dus ja, het was eigenlijk uh, een soort belofte naar uh, God, maar ook naar mezelf natuurlijk. Er kwam een uh, enorme stilte kwam er in het vliegtuig. En uh, ja, we gingen letterlijk naar de afgrond. Dat ging nog vrij uh, snel ook. Uiteindelijk is het vliegtuig dus uh, tot stilstand gekomen, ergens uh, midden op een baan. En, uh, ik had direct zoiets, uh, ik hou me aan mijn belofte en ik stap niet meer uh, in een vliegtuig. En hoe ik thuis kom, ja, dat zie ik wel, dus noodzaak ga ik lopen, zwemmen, maar ik ga niet meer vliegen. Dit verhaal wordt vervolgd. My dreams come true. met zijn zoontje Jimmy op het vliegveld van Tunis. Hij wil absoluut niet meer in een vliegtuig. Zijn vriendin wel. Zij laat Paul en Jimmy achter met 50 gulden en vertrekt naar huis. Maar hoe moeten ze nu naar Nederland komen? Ja, en dan sta je in zo'n uh, grote hal. Daar op het vliegveld van Tunis begint hun odyssee. Ik had uh, alleen maar een korte broek en uh, een t-shirt... en uh, kamelen leren slippers aan en mijn uh, zoontje hetzelfde. Allereerst neemt Paul contact op met de ANWB. En toen hebben ze dus voor mij een, een hotel geregeld in Tunis. En uh, eindelijk eventjes een moment van rust. Want uh, we praten nu over uh, s'avonds laat... En, uh, het begon allemaal s ochtends vroeg op het vliegveld. Die leeftijd praat ik nogal veel. Heel veel achter elkaar, heel snel. Ja, ik herinner me wel dat als mijn pa gestrest was en bezig was... dat hij dat wel vervelend vond. Dat hij dan ook wel boos reageerde. En niet gemeen bedoeld, maar door de stress. Ja, ik ben gelijk uh, gaan bellen. Weer met de ANWB, uh, ambassade, de postbank. Want uh, er moest geld komen. Eén het probleem was dat de oplader van mijn telefoon in de bagage zat in het vliegtuig naar Nederland. Dus ik merkte ook dat ik niet echt met hem kon gaan praten zo. Dus ja, moest ik maar dingen voor mezelf doen. Er nee, was geen geld, dus uh, het laatste geld had ik uitgegeven aan die uh, telefoon oplader. Dus uh, nee, we hadden, we hadden flink, flink honger. Ja, honger en dorst. Ik zou met een boot naar Sicilië gaan en van daar weer met een boot naar het vasteland van Italië. En dan uh, uiteindelijk met de trein terug naar Nederland. Maar dan treedt definitief de wet van Murphy in. De toenmalig president van Tunesië, Ben Ali, komt namelijk op bezoek in Tunis. En daarvoor wordt de stad letterlijk schoongeveegd. En mogen Paul en Jimmy de straat niet meer op. Ik werd dus naar binnen gestuurd uh, met Jimmy. En uh, mocht daarna niet meer het hotel verlaten. Waardoor ik dus de aansluiting naar Sicilië miste. De ANWB zoekt een andere oplossing. We zouden dus met de boot uh, naar Marseille gaan. En vanuit Marseille zouden we dan met uh, de hoge snelheidstrein terug uh, naar Nederland gaan. Ondertussen heeft Paul weer geld. Gelukkig. Maar die vrijdag wordt een lange... Lange dag in de haven. Ja, op een gegeven moment stond ik drie kwartier in de rij te wachten... Voor mijn, uh, voor mijn tickets, voor de boot. En toen ik eindelijk aan de beurt was, toen zei de dame vriendelijk... maar die heb ik hier niet liggen, die liggen daar in dat gebouw... daar buiten de haven. Um, ja, voor dat deurtje stonden een aantal politieagenten... die probeerden iedereen uh, buiten te houden. En ik moest in dat gebouw zijn. En uh, ja, er was nog een Tunesische vrouw die uh, ons uitliep te schelden... waar wij allemaal mee bezig waren. Het was heel angstig. Uiteindelijk komen ze aan tickets... Ik denk, hup, naar die douane, de boot in en weg hier. Toen uiteindelijk uh, werden we gefouilleerd. En toen bleek dat ik nog ongeveer 600 gulden aan uh, Tunesisch geld uh, bij me had. En uh, je mag in Tunesië geen geld uitvoeren. Dus uh, wij mochten de boot niet op, op zoek naar een bank. Uiteindelijk is het niet gelukt om het geld te wisselen. En toen kwam de boodschap dat de boot ging vertrekken. En dat wij uh, in Tunesië moesten blijven. Ja, toen had ik echt zoiets van, uh, dit gaat mij niet gebeuren. Ik heb wederom Jimmy bij zijn hand gepakt. Ik heb uh, 600 gulden uit mijn zak gepakt. Ik heb dat op de grond voor een neus neergesmeten. Take my money, but I'm leaving. Ja, rennen voor mijn leven eigenlijk. Toen zei hij rennen. En dat was eigenlijk het moment dat Jimmy voor het eerst uh, begon te huilen. Al rennende. Ja, en dan ben ik maar een klein jongetje. En dan moet ik in een keer slippers uit in mijn hand. En dan sprinten over die kade en die hitte. En, en toen kwam alles eruit na die hele week. Hij raakte toen op dat moment in paniek. Het komt wel goed, want ik ben met mijn vader. Ja, als je zo klein bent, dan is je vader echt groot. En ze komen ook aan boord van een propvolle boot. Weer zonder geld. En nog is alle leed niet geleden. Jimmy krijgt 220 volt door zich heen omdat een bedlampje kapot is. De boot komt in zwaar weer terecht en is 12 uur te laat in Nice. In Nice missen ze dus de aansluiting op hun trein. En eenmaal in de trein naar Brussel trekt iemand aan de noodrem... In Brussel missen ze dus weer hun aansluiting. Maar eindelijk, eindelijk, eindelijk komen ze na een week... dan toch echt in Dordrecht aan. Nog steeds in korte broek en op slippers. Je weet dat er dingen misgaan, maar je weet uiteindelijk ook dat het goed komt. Ja, en dan uiteindelijk dan stap je het station van Dordrecht uit. En uh, ja, toen heb ik gedaan uh, wat ik uh, had beloofd. Samen met Jimmy op onze knieën, we hebben de grond gekust. ja. ja. Gewoon thuiskomst met je vader, ja. Je bent begonnen met je vader aan de reis en je komt thuis met je vader. En alles daartussen. Dus ja, dat is alleen maar goed. Het is ruim elf jaar geleden dat ik er was. In Tunesië met mijn oude stiefma en mijn paps. Je verwacht een droomvakantie en lacht. Maar op die leeftijd besef je geen additie onder het gras. Ik heug me alles nog goed tot in de diepste details. Vanaf het begin tot het eind. Ja, het einde van onze reis. De dingen die gebeurden, die kon ik niet goed begrijpen. Maar nu zoveel meegemaakt, ik zie mijn mensen kennen stijgen. Yeah. Ik vind het erg voor mijn pa nooit geleefd, zonder problemen. En ik gun hem dit zo, dat hij ze van nu kan delen. Zijn we elf jaar verder en ik hou me niet echt mee bezig. Ik heb eigen grootse plannen met mijn teksten naar succes. Ja, mooi elf jaar verder. Zo'n Jimmy, nu 17 En werkt hard om een succesvolle rapper te worden. Uh, Paul Schant uh, schreef zijn belevenissen op. En uh, vanaf nu kunt u zijn boek Vliegangst in Tunesië bij de boekhandel krijgen. Prachtig. Prachtig. Hoe je de vloer kunt aanvegen met... Uh... De wetten van Murphy. Um, dat was een uh, mooi verhaal dus. Uit Caro's Goudmijn op herhaling hier in de nacht van het Goede Leven. Uh, nieuwe verhalen zijn te beluisteren iedere vrijdagmiddag... tussen twee en vier bij uh, Radio 5 Nostalgia. En eventueel ook weer terug te luisteren op uh, de site van die zender. Muziek: Sixto Rodriguez. Dat is de, ja, je zou kunnen zeggen de Amerikaanse evenknie van Bob Dylan. Waar het niet dat hij van Mexicaanse afkomst is, en dan ben je in Amerika onmiddellijk tweede rangs. Uh, en daarom, uh, ja, werd hij niet echt opgemerkt in de jaren 60 en 70. Maar wat gebeurde er? Hij werd door toeval een hele grote in Zuid-Afrika. En door de documentaire Searching for Sugar Man is hij nu bijna een wereldster. 1 juli geeft hij een concert in de Heineken Music Hall en hier is hij All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane. Sugar Man, Metaphor. Found it. it had turned to dead black hole Silver magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man, you're the answer That makes my questions disappear Sugar Man Cause I'm weary Of those Double games I hear Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar Man Sugar Man, sugar man, sugar man. you hurry cause I'm tired of these scenes for the blue coin won't you bring back all those colors to my dreams silver magic ships you carry jumpers coke sweet Mary Jane a man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to death black like coal. Silver. Dit is goed, hè? Het is uh, Sugarman van uh, Rodriguez, Sixto Rodriguez. Uh, die cd die heet uh, Cold Fact. Het smaakt naar veel meer, vind ik. Um, ik denk binnenkort wel weer te horen in de Nacht van het Goede Leven. Adeline, dit is een opdracht voor volgende week. Um, wat gaan we nu doen? Een album met nieuwe opname eh, van de arrangementen van Groovy Lounge Latin Jazz Maestro van de Mexicaanse pianist en eh, bandleider Esquivel. En die is vooral beroemd geworden door het eh, gebruik van eh, extreme stereo effecten. Daar heb ik een perstekel aan. Extreme. Knuppelstereo. Dat is een... Drumstel helemaal oprecht zit of zo. Goed, uh, uh, voor de liefhebbers. Extreme stereo-effecten, veelvuldig gebruik van betekenisloze vocalen. Ik geef als voorbeeld Zoe. Zoe. Een tweede voorbeeld zou kunnen zijn Pau Pau. Heel veel glissando en een uh, sprankelende piano. Het hele team waarmee dat album gemaakt is, dat uh, mag er echt wel zijn. Het zijn uh, uh, bijvoorbeeld uh, het Metropoolorkest. Toch een Grammy-winnend ensemble. Uh, gedirigeerd door uh, Die Hard Esquivel-fan en Grammy-winnaar Vince Mendoza. En geproduceerd door Geert-Jan Blom. Verdere solisten V. Losky op uh, haar onafscheidelijke teramin. Uh, Bart Wijman op bas-accordeon. Kok van Vuren op gitaren. En uh, Geert Chatroux voor diverse fluitstukken. En. Uh, die fluitstukken, dat maakte Esquivel ook al heel veel gebruik van. Nou, genoeg geklaard, Gekletst, moet ik zeggen. Gepraat, gekletst, klaar. Vreselijk, ik kan ergens niet opkomen. Dit lijkt op het werk van een uh, Fransman... die begin jaren zestig idiote muziek maakte met een uh, groot orkest. <sighs> Dit gaat mij uh, de rest van deze nacht bezighouden in mijn achterhoofd. Daar zal ik jullie verder niet mee uh, vermoeien. Het is tijd voor het uh, mysterie van Emily. Moet ik het uitleggen eigenlijk? Nee, toch? Nou, oké. Okay. Uh, uh, drie fragmenten over een onderwerp. Het uh, kan een persoon zijn of een ding zijn... En um, uh, na ieder fragment vraag ik aan u over wie ging dit. Uh, als u dat na één fragment al weet, uh, dan wint u een verschrikkelijk grote prijs. Waarvan de omvang mij niet exact bekend is. Maar dat komt allemaal goed, dankzij de KRO. En dat bouwt dan af. Dus uh, als u na twee fragmenten weet wie het is, dan wordt het wat minder. En na drie fragmenten dan komen we in de sector aardigheidjes uh, terecht. Zoiets. Um, ik zal zo het telefoonnummer noemen. Uh, wij gaan van start met het eerste fragment. Ja, en aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw... was daar ineens een Britse zanger die zich Gilbert O'Sullivan noemde. Hij zag eruit als een kind uit de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog. Nou... Op dit moment zou zijn kapsel niet eens meer zo opvallen... maar destijds des te meer. Opgeschoren tot boven de oren... en daarboven iets met een knullig soort van pony. En het geheel bekroond door een gigantische pet. Het viel op tussen de modale hippie popmuzici van destijds. En het was helemaal bedacht door een producer... die arme Gilbert had. Had dat helemaal niet nodig. Zo'n imago, al dat gedoe... Muziek maken, dat kon niet als de beste. En toch is het sindsdien onuitroeibaar gebleven. Het imago, dat is belangrijker dan het product. Jammer. 0800-1121. Over wie ging dit? 0800-1121. Are drowning i want to know which one you would be saving if your mother and your wife are drowning i want to know which one you would be saving well for me i'm holding on to my mother and my wife she will have to excuse Kitchener, i can always get another wife but i can never get another mother in my life I heard some men saying around the corner that they rather their lawful wife than their mother ask them the reason this what they answer they can romance their wife but not their mother well my wife can be flourishing in poor and gold but my mother comes first in this blessed world cause i can always get another wife but i can never get another mother in my life A quarrel with you and your mother she may be mad but still consider over the matter don't care how hasty that your mother may be she will never try to make that little talk so lengthy but your wife from the time you have a row with her she gone with somebody to america so i can always get another wife but i can never get another mother in my life I got to say openly to compare your mother with your wife is crazy. Your wife is like a little lamb in front of you. She pretends to be loving, reliable and true. But go to the bathroom to sponge your face. When you return, another man in your place so I can always get another wife, but I can never get another mother in my life. Kitchener en uh, King... Nee, hij, de cd heet King of Calypso en dit was Wife and Mother. En dat vind ik dan weer zo leuk van Adeline van Leer... die deze muziek heeft uitgezocht. Zij deed dat onder het motto, ja, het was een week geleden moederdag... maar dat trekken we door naar, naar nu, naar deze week... opdat wij het niet vergeten. Zoiets. Uh, we zitten uh, ja middenin eigenlijk al het mysterie van Emily... Eerste fragment uh, hebben wij zojuist uh, laten horen. En Marcel. Goedenavond. Dag Marcel. Goedenavond. Marcel, jij denkt uh, te weten over wie of wat het gaat? Uh, misschien, weet ik niet. Ik denk de Titanic. De Titanic. De boot. Ja. ja. En waarom? Uh, eerste ingeving. Een eerste ingeving. Op basis van de tekst? Uh, ja. Wat hoorde jij in de tekst waardoor jij dacht... Titanic. Uh, ja, niet helemaal precies, maar uh, het was gewoon een gok. Ja. Fout gegokt, Marcel. Ja, oké. Okay. Je zit er hartstikke naast, maar ik, vind, ik waardeer het ten zeerste dat je gebeld hebt. Ja. Blijf je luisteren? Ja, tuurlijk. Dag. Oké, okay, Dag Wilma. Hallo. Dag Wilma. Waar dacht jij ja. aan toen je die, uh, die eerste nee, regels hoorde? Ik, ik, zie hem nog, ik zie hem nog precies voor me achter zijn uh, piano. Ja. Of, of wat het ook was Gilbert O'Sullivan. Ja, ja, maar ik weet helemaal niet wat hij toen zong. Zijn eerste, zijn, eerste hit, zijn eerste hit was Nothing Rhymed, kan ik me herinneren. Nee, het was wat anders. Oh. Uh, ik, ik denk dat uh, die producer, die ken ik niet, die hem zo op... Uh, ik dacht dat het als andere zuchtgezel was. <laughs> <laughs> ja. Maar die hoort, of paru. Uh, en uh, Galgen. Ik hoor, ik hoor een enorme echo de hele tijd, Wilma. E, heb jij je ja, radio ik, aanstaan? Ja, ik luister naar jullie. Ja. Als, je de, als je je radio even zacht zet, dan uh, wordt het iets verstaanbaarder. Allemaal lukt dat? wat we niet zoeken, ik ben. Hoor. Maar dat gaat doen, hè? Wat doe ik je aan? Ja, maar, ja nee. Ik heb beter de, wat doet de Nederlander mij nu aan? Want ik kon ja. jullie vorig uur niet bereiken. Oh, waren wij onbereikbaar? Dus, nee, hoor. Ja. Ja, wil maar. Even, uh, even terug naar uh, je antwoord. Wat was dat? Het Songfestival. Het songfestival. Hij had een heel. Uh, ja, een druk liedje. Een druk liedje? Ik weet niet hoe de... ja. ja. En Jij dacht dat Gilbert O'Sullivan destijds aan het Songfestival heeft meegedaan? Juist. Oké. Okay. Ja, ik kan me dat niet herinneren, maar uh, misschien weet jij het beter dan ik. Dat is heel goed mogelijk. Als ik het hoor, wel. Ja. Maar ja. De, de tekst ken ik ook. Hm. Uh, verloren moeder. Ja, wat zou dat betekenen tegenwoordig? Hm. Iets met... Uh, ja, ja ik, ik. Ik moet je uh, teleurstellen, Wilma. Je antwoord is ja. niet goed. Het Zongfestival is. is uh, daar gaat het niet over. Nee, dank u wel. Oké. Okay. Tot de volgende keer, Wilma. Dank u wel. Dag. Dag, Michel. Ben je daar? We hebben. Hoi, een... Hoi. <laughs> hij is er. Michel, waar dacht jij aan? Hey, ik zei net al tegen jouw collega, ik, uh, ik heb de helft van de vraag opgevangen. Dus uh, oh. als iemand de andere helft kan invullen... Dan oh, jij dacht, jij dacht ik bel gewoon, kan mij uitschelen. Ik bel gewoon, ja. natuurlijk. Nou, roep maar wat. Uh, de manager was Gordon Mills. De manager was Gordon Mills, van Gilbert O'Sullivan. Ja. Ja, dat vind ik een hele leuke gedachte. Uh, en ook een... Uh, uh, een aanvulling van onze gemeenschappelijke kennis... zou je, zou je kunnen zeggen. Um, nou, alleen, alleen het gaat er niet over. <laughs> het gaat over een ja. ander fenomeen. Oké. Okay. Gemeen zijn wij, Michel. Ik, ik kan ermee leven. Ah, dat is een hele opluchting. Um, probeer het straks nog een keer. Goed. Ga ik het, twe Ga ik het tweede dan. fragment doen. Oké. Okay, da Dag hoi. Michel. Wij moeten bekennen... Het werkt dus wel. Een artiest in de markt zetten, net zoals je dat doet met pakweg een zonnebril. Ervoor zorgen dat er iets bijzonders mee is. Wie mij leuk vindt, die onderscheidt zich. Met name dat onderscheidende. Daar rollen hele massa's achteraan, zodat er uiteindelijk niks meer te onderscheiden valt. Afijn, we dwalen af. Uh, we hadden het over geconstrueerde imago's. We zijn daar in Nederland heel goed in. Nou, eigenlijk goed geworden... Ook al wat mislukkingen achter de rug. We stuurden de Golden Eering ooit de Verenigde Staten in. Maar die kwamen huilend thuis van de heimwee Den Haag. Weet je wel. Nee, nu bedenken we een heel slimme campagne die ervoor zorgt... dat de bedachte realiteit het sterretje reist. In dit geval hebben we het over nostalgie in een modern jasje. Ja, of zoiets. 0800-1121. Over wie gaat dit? 0800-1121. Mother. Oh mother. dat het over 51 weken alweer moederdag is, was dat... Uh, oh, Mother of Mine van de Temptations. Dit is de nacht van het goede leven van de KRO. We zitten midden in het mysterie van Emily. Twee uh, fragmenten laten horen. Uh, we gaan naar Den Haag. Met wie spreek ik? Goedenavond. Hallo, goedenavond. Even kijken. Uh, ik hoor twee verschillende stemmen. Wie zullen we eerst doen? Uh, ik weet niet hoe dat werkt, maar mijn radio is uit. Oh, nee, dan is het goed. Met wie heb ik het genoegen? Jan-Dirk Dukkerman. Jan-Dirk Dukkerman. Dag, Jan. Of moet ik Jan-Dirk zeggen? Nee, Jan is goed. Oké. Okay. Echte Janne. Maar dan Janne hele echte Janne onder elkaar. Jan, uh, waar hebben wij het over? Of over wie hebben wij het... in het mysterie van Emily? Uh, nou ja, ik uh, dacht dat het over de crisis zou gaan. Ja, en waarom? Dan nou, dat het hele imago van Gilbert O'Sullivan toch een beetje zo'n crisisjongen was. Ja. Uh, en dat was mijn associatie. Ja. ja, dat vind ik een hele aardige uh, Gilbert O'Sullivan crisis. Uh, ja, ik zit alleen te denken uh, als ik even de laatste regel van het tweede fragment. Herhaal, dan staat daar nee. Nu bedenken we een slimme campagne die ervoor zorgt... dat de bedachte realiteit het sterretje vooruit reist. En in dit geval hebben we het over nostalgie in een modern jasje of zoiets. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat schuurt een beetje met jouw ja, jou antwoord. Maar het met was eigenlijk mijn, uh, de, de gedachte die ik had na het eerste fragment... Ja. was ik even uh, afgeleid door het verkeer waar ik mij door beweeg. Ja, waar ben je op het ogenblik? Ik rij nu de Hubertus-tunnel in bij Den Haag. Ja. Op weg, waar, op weg waar naartoe? Naar huis. Gewoon naar huis. Naar dus wij, naar huis. wij begeleiden jou naar je warme bed. Uh, ik, nog niet warm, maar dat zal zeker... <laughs> nee, maar dat kan aan gewerkt worden. <laughs> Jan, ja. mag, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage? Graag gedaan. Het was te vergeefs, maar, uh, maar wel een ja, leuke gedachte. Dat begrijp ik. ik merk. Wel wat het wordt. Oké, okay. Daas. Dank je. Live vanuit de tunnel was dat Jan Dukkerman uh, te Den Haag. Uh, gaan we nog het uh, laatste fragment doen of hebben we nog bellers? Hebben we nog een beller? We hebben nog een beller. En wie is dat? Goedenavond, met Jan Emaus. Uh, Jaap de Boer. Dag Jaap de Boer. Uh, Elton John. Waarom? Ja, nostalgie en. Uh, zou ik zeggen. Zonder brilletje. Nou, brilletje. Hij had er wel duizend. Ja, klopt. Ja, de een nog idioter dan de andere. Mm -hmm. uh, wat vind je eigenlijk van Elton John? Ja, wel te doen. Ja. Uh, ja. Ik vind hem. Uh, tenminste, als je prijs stelt op mijn mening. Ja. No. Uh, dan wisselen we ze uit, he, die meningen van ons. Ik vind hem te doen, laten we zeggen, tot het einde van de jaren zeventig. Uh, toen zong hij veel werk van Burdy Top in, Maar vanaf Nikita en dat soort gedoe uh, haakte ik af. Ja, maar ik denk een beetje <coughs> nostalgie in een nieuw jasje. Ja, dan zou Elford John kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn, ja. Heb je veel van hem in huis? Nee, niks. <laughs> en waarom niet? Bah, voor mij hoeft het niet zo, weet je wel. Je vindt het gewoon maar... niks, hè? Nou. Hij moet zelf weten, hè? Ja, oké. Okay. <laughs> uh, ik, vind, ik vind je, uh, je gedachtegang niet onaardig, maar ik moet je toch teleurstellen. Oké. Okay. Het is uh, okay. we toch een beetje aan de andere kant. Dichter bij huis, laat ik het zo uh, formuleren. Moeten we, moeten we zitten. Nou ja, dan uh, zal ik er even over nadenken. Nou, misschien spreken we elkaar over een paar minuten weer. Oké. Okay. Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Ik wil eigenlijk het laatste fragment gaan voorlezen. Zou dat ook kunnen? Mooie muziek, maar dat komt zo. Het laatste fragment in het mysterie van Emily. Nou, moet u het echt gaan weten. Dus die tweede CD die loopt als een trein. En we moeten toegeven: die eerste doorbraak-CD had best wel wat. Wie zong dat allemaal? En waar moest het op lijken? Ja, het klonk al een allemaal een beetje jaren 40, 50... en eh, dat bleef bij alle tracks eigenlijk hetzelfde. En met haar stembereik bleek het een beetje tegen te vallen. Dat begon na een kwartiertje toch wel een beetje te irriteren. Dus het was allemaal wel leuk, maar meer ook niet. De vraag is of ze ooit hetzelfde zal doen... als die Gilbert O'Sullivan in de jaren 70. Namelijk gewoon zeggen, zoek het uit met je rare outfit en quasi-oude orkestjes. Ik doe gewoon waar ik goed in ben. Maar ja, we hebben Anouk al. Zij lijkt ons in dit verband een heel goed voorbeeld... voor deze zingende edelsteen. 0800-1121, 0800-1121. Ja, en je zou het nou echt moeten weten, denk ik. My mama say now, just listen and understand, you've got to fight hard, boy, to keep your lovers in. Mama say, love don't come easy, so don't think it's easy, love don't come easy, now, now. Mama say. Love don't come easy So don't think it's easy Love don't come easy Cause you've got to fight With all your might. This is the only thing to do Mama say My mama say now just listen and understand You've got to fight hard boy to keep your love present Mama say Love don't come easy So don't think it's easy Love don't come easy now Now. Huh? Mama say love don't come easy and don't think it's easy you've got to fight boy with all your might. for oh, this is the only thing to do mama said Love don't come easy, van de Heptones was dat. Dag Sikko. Dag. Ik dacht toch dat het aan was. Jij dacht toch dat het aan was? En waarom? Ja. Nou, er wordt iets gemaakt van wat ze eigenlijk er niet is. V van wie? Nou, je zegt dat het, dat het eerste, het eerste stelletje gemaakt wordt... en dan de persoon erbij gezocht. Ja. Nou, dan denk ik dat het Anouk is. Is dat bij, bij... Maar ze hebben rond Anouk een imago bedacht... Uh, ja. waar ze zelf eigenlijk niks mee heeft. Precies. Ja, ik denk helemaal niet, eerlijk gezegd. Als er nou eentje is die uh, er eigen gang gaat, is het Anouk wel, toch? Nou ja, goed, dat is ook niet eerlijk. Je, je, <laughs> dit klinkt al meteen zo berustend, over. Nou, nou ja, dan niet. Je legt je erbij neer. Ja, ik leg me erbij neer. Ja. <laughs> nou, al. Als het wel is, dan heb ik geluk gehad. Ja. Heb je nog uh, andere mededelingen te doen, de hele nacht? Nee, hoor, helemaal niet. Nee? Nee. Dus we kunnen gewoon met een gerust hart afsluiten... zonder dat jij het idee hebt van... ik had nog wat willen, willen zeggen. Ja, ik zeggen. doen. Nee? Het ligt alleen, alleen een collega naar me te luisteren. Oké. Okay. Op een andere plek in Leiden. Wie? Oh, dat is uh, Sjaak. Dag Sjaak. Oké, okay, Sico, ja, hebben, hebben we dat ook afgehandeld? Oké, okay, dag Sico. Dag. dag Timo. Ja, dag Jan met Timo. Hoi. Ik was het niet met Sico eens hoor. Ik vond het heel erg ontroerend juist dat Anouk zo voor haar vreemd publiek in principe stond. Want ja. ik las laatst in een krantje dat ze een hele moeilijke jeugd heeft gehad op hm. zoek naar een slaapplaats. Ja. En ja, eigenlijk de stem zeg maar, er doorheen getrokken heeft, beginnend in de Paten in Den Haag voor 30 man. En dat ze eigenlijk op eigen kracht... Uh, gewoon ja de kunst een weg heeft laten banen eigenlijk. Ik ja. heb ge het nogal gedurfd dat ge je voor een breed publiek... je zo kwetsbaar af durft te stellen... en dan die liefde durft te ontvangen... terwijl je zo kwetsbaar bent geweest. Dus ik vond het erg ontroerend. Ik ben het helemaal met je eens, Timo. Uh, maar goed, uh, het antwoord op de vraag... tenminste, de vraag, het raadsel is het meer. Want het is geen vraag. Het is meer een raadsel. Ja, zoiets. Dat durf ik alleen te geven eigenlijk omdat, je, omdat onze muziek smaken zo verschillen. Want ik, ik, ik heb nog steeds een appeltje met je te schillen tussen Alex. Dekker. Wat heb ik nou weer gedaan? Over, uh, hoe heet ik er weer? Die Beatle die nog leeft? Met, uh, die die Beatle die nog met... leeft. Die, die getrouwd was met die vrouw die zo een, een, een been mist. Nou, daar die is hij had... alweer vanaf hoor. Ja, maar die had, toen, die had toen een plaatje My Sweet Valentine of zo... Je, nog? je hebt het over Paul McCartney. Ja, Paul ja. McCartney. Die had toen een liedje My Sweet Valentine. En dat, dat kraakt hij toen af in Track Tracers. Ja. En toen werd het later gedraaid in Casaluna. En toen moest ik er helemaal op zwijmelen. Ja. Dus ik denk, ja, over smaak valt eigenlijk niet te twisten. Nee, absoluut niet. Maar ik vind het zo leuk om een smaak te hebben. Ja, dat is waar. <laughs> maar goed, omdat onze smaken zo verschillen, durf ik het antwoord te geven, Carol Emerald. En waarom, Timo? Nou ja, omdat onze smaken zo verschillen en uh, de eerste uh, uh, cd was, als ik me goed herinner, Cutting Scenes from the... Nee? Deleted Scenes? Deleted Scenes from the Cutting Room Floor ofzo. So. Ja. En ze had nu onlangs weer een nieuwe cd en het is eigenlijk min of meer hetzelfde genre. Hoe heet die ook weer die cd? The, the Dangerous ja. Miss Emerald of zoiets? Ja, dat kan goed, ja. Dat staat samen zoiets. Ja. En ik vind het wel heel erg uh, leuk dat, dat gewoon weer die oude. Ja, die oude waren stel en het staat ja. ook aan. Maar het is, het is inderdaad wel een soort van imago-dingetje. Nou, het is van aan. A tot Z is dat aan een, aan, aan een bureautafel is het, uh, in elkaar geschroefd. Uh, dus ja, het, is gewoon, kijk, het is gewoon een kijk, concept. Ja, maar kijk eens, kijk eens om je heen: 360 graden. Ja. Wat nou, dan, dan nou zie ik niet achter bedacht. me wat zie ik een... Wat is, uh, wat is nou, ja. nou behalve nou be list nou be nou be niet bedacht? Een heleboel dingen zijn bedacht, maar ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, Eric Clapton heeft helemaal nooit wat bedacht. Die dacht, ik ga gewoon gitaar spelen. Nee, maar Andreas Vollenweider heeft ook... Uh, Gert uh, van uh, Dutty. Andreas... <laughs> Andreas Ga jij me nou vertellen dat jij Andreas Vollenweider goed vindt? Uh. Dat was nou de eerste muziek die ik echt ja, min of meer ontdekt heb. Het is dat de was... foutste harp die ik in mijn hele leven ooit gehoord heb. Die ja, van je al... hebt gewoon geen smaak. Dat nee. is het probleem. Nee, maar dat, dat geef ik ook onmiddellijk toe. <lacht> <lacht> Timo... Is het nou goed of is het nou hartstikke fout? Oh ja, wil je dat weten? Ja? <lacht> nou, dat vertel ik nou, niet. Ja. <lacht> nee, Timo, Timo, je hebt het hartstikke goed. En ik, ik kan je niet vertellen wat je wint. Nee, uh, dat, dat is het ook niet. Lampje, hoop ik. Het zit in de, in de sector uh, leuke dingetjes, leuke dingetjes. Okay. En dat, dat gaat Lis, uh, die gaat uh, al je gegevens noteren. Dan wordt dat verder geregeld. Is loopt. Ja, Zeg, we blijven toch wel vrienden? Nee, ja, zeker. En ook, en ook aan Adelien, als ze dit hoort, tenminste. Ja. Van harte, beterschap. Maar dan ook echt van harte. Oké, okay. dat zijn warme woorden, Timo. Mooi om zo af te sluiten. Oké. Okay. Dag, voice is in my head to shadows, shadows. She comes to me to tell me what they after says tonight the end, boy but you best be careful. Careful. My catcher tail and in a circle, circle The ocean, how she moves in ripples, ripples In flashing lights, I swear she was an old film Then the color bleeds and she becomes an angel, angel mm -hmm. Calls out to me like a siren to a scoundrel, I say Come on, child. And I say, Come on, child. The blanket away, she hides by virgin light. Look to the sea where the cotton hits a turnpike, staring at her needs, But I don't have. Words right, words right now If up to me Might make her turn right Turn right Lost another one But she still smiles, smiles Black loving eyes And steady seats for miles Says she wants to Oh, wants to stay Child, child now And wonders why We ever, ever have to die And I say Come on, child. And I say, come on, child. Just a touch, I'm gonna carry, carry another time. Where our palms share the same line, the accent of. Kiss, whispers, we're married, married now. You'd see the love of just the sun in my eyes, and I say, Come on, child. And I say, Come on, child. Edward Sharp. De Nacht van het Goede Leven is dit van de KRO op Radio 1. Uh, in het volgende uur uh, een hoorspel op herhaling. En tot aan het uh, NOS-journaal van 4 uh, uur. Dit. Henry Mancini. Blues for mannen.